1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Vijfde dag van beschietingen tussen Israël en de Gazastrook. Rebellen Oost-Congo rukken op richting Goma... en CDA-leider Buma voorspelt verzet in Eerste Kamer tegen nivelleringsplannen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg... en vanuit het westen breekt de zon door. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en dan een graad of 8. Voor de vijfde dag op rij heeft Israël doelen in de Gazastrook bestookt. Dat gebeurde vanaf het land en vanaf zee. Volgens het Israëlische leger heeft ook Hamas opnieuw raketten afgeschoten op Israël. De meeste zouden zijn onderschept. Correspondent Monique van Hoogstraten is in de Gazastrook... en beleefde een tumultueuze nacht en ochtend. Nou, we gingen de nacht in uh, met geruchten dat er een staart het vuren... misschien wel onderhandeld zou worden. Er ging, kwam zelfs een bericht dat uh, iemand namens de Israëlische regering... ...naar Egypte zou gaan. Dat bericht werd vervolgens krachtig ontkend door de Israëlische regering. En daarna werd dat ook duidelijk gemaakt aan de nieuwe bombardementen die begonnen. Er zijn een aantal hele hevige bombardementen geweest vannacht. En onder meer zijn twee mediakantoren geraakt. Twee grote flats waarin eigenlijk alle audiovisuele media bij elkaar zitten. En dat heeft Israël waarschijnlijk niet voor niets gedaan, die mediatoren aanvallen. Nee, boven in die torens uh, zat, in één toren zat uh, Al-Quds in het andere toren Al-Aqsa. Dat zijn twee zenders die zijn gelieerd aan uh, Hamas en de islamitische jihad. Nou, Israël beschouwt die natuurlijk als een uh, verlengstuk uh, van die organisaties en ziet dat daarom uh, ook als militair doelwit. Wat heb je aangetroffen bij die mediatoren? Alle journalisten die staan nu buiten te werken. Op straten zijn een aantal busjes, er zijn allerlei satellietverbindingen. Er worden kabels uh, gespannen overal vandaan, omdat ze natuurlijk niet meer in hun kantoren kunnen werken. De elektriciteit uh, is uitgevallen. Ik ben nu op de bovenste verdieping, uh, op, het, uh, op de verdieping waar Al Quds uh, zat, een van die stations die echt het uh, doelwit was van Israël. En daar kan ik wel zeggen, er is helemaal niets uh, van over. En hoe reageren de journalisten? De lokale journalisten hier, die zijn boedend. Zij zeggen, uh, wij proberen verslag te doen van wat hier gaande is. Wij zijn geen terreurorganisatie, wij verbergen geen wapens. Israël wil kennelijk voorkomen dat wij aan de wereld laten zien wat Israël hier aanricht. Er zijn natuurlijk ook veel internationale journalisten die hier werken en vele daarvan hebben ook in deze gebouwen gewerkt. Ik heb zelf eergisteren een live gesprek boven op het dak van dit gebouw gedaan waar ik nu sta... Die internationale journalisten gaan natuurlijk ook hierover berichten. En uh, dat lijkt me voor Israël, uh, kan dat ze tamelijk problematisch zijn, uh, publicitair uh, gezien. Uh, dan Israël zelf, het Israëlse kabinet, is vanochtend bijeengekomen. En daar zal ongetwijfeld zijn gesproken over een mogelijk grondoffensief. Ja, Netanyahu heeft gezegd, uh, we zijn voorbereid op alles. We zijn voorbereid om de actie uh, verder uit te breiden. Hij heeft niet uh, over een uh, grondoffensief gesproken. Hij wil natuurlijk heel duidelijk de dreiging in de lucht houden. Hij doet dit soort uitspraken heel vaak, meerdere malen per dag. Dat zegt niet zoveel over wat hij werkelijk van plan is. Dat het besluit daarover wordt natuurlijk achter de schermen genomen. Het Israëlische kabinet is vanochtend dus bijeengekomen. Premier Netanyahu zei voorafgaand aan het overleg dat het Israëlische leger klaar is voor een uitgebreide offensief tegen Hamas. Over een grondoorlog sprak hij overigens niet. In het oosten van de Democratische Republiek Congo rukken de rebellen van de beweging M23 steeds verder op. Gisteren veroverde de stad Kibumba en ondanks de inzet van VN-helikopters was dat. En de troepen van de beweging staan inmiddels aan de rand van de stad Goma. Correspondent Kees Broeren was vanochtend aan de frontlinie en zag dat militairen van het Congolese leger zich terugtrekken. Wat we enorm opviel was de afwezigheid van het Congolese regeringsleger... We kwamen redelijk vroeg in de morgen bij die frontlijn aan, ongeveer 9 uur op de zondagochtend. En toen zagen we soldaten van de Congolese regeringsleger die op de terugtocht waren, die uit de heuvels kwamen, zo'n kilometer of vijf buiten die frontlijn, waar inmiddels de troepen van de rebellen, de M23-rebellen, zich hebben verzameld. Zo hoorden we ook uit het geweervuur dat uit die heuvels komt. Die Congolese regeringstroepen waren moe. Die waren gedemoraliseerd en die dus de aftocht vertrokken richting Goma-stad. Ze zijn inmiddels voor een deel weer vervangen door verse, verse troepen die uit een andere provincie hier in Oost-Congo zijn aangevoerd. Maar veel minder in getal lijkt me. En hebben daarnaast ook de steun gekregen, en hard nodig waarschijnlijk ook, van de VN-vredesmacht, MONUSCO. Gisteren veroordeelde de VN-veiligheidsraad de opmars van de rebellenbeweging. En ook uitte de raad kritiek op buurland Rwanda... die de rebellen militair zou ondersteunen. In het oosten van Congo, waar veel grondstoffen zijn... heerst algehele wetteloosheid. Goma is er de belangrijkste stad. Dit is het NOS Journaal, met Mark Visser. De CDA-fractie in de Eerste Kamer zal er alles aan doen... om de nieuwe nivelleringsplannen tegen te houden. Dat zijn CDA-fractieleider in de Tweede Kamer, Siebrand van Harsma-Buma... in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Er wordt nu geniveleerd, terwijl nivelleren slecht is voor banen. Dus ik zou willen dat het nivelleren wordt gestopt, dat dat niet gebeurt. Maar dat we zorgen voor werk en natuurlijk toch onze schulden ook afbetalen. En ver bent u bereid te gaan om dat nivelleren tegen te houden? Nou ja, ik ben bereid daarin ver te gaan. Ik wil dat dat niet doorgaat. Uh, ik hoop dat de coalitie ook ziet dat er niet zomaar een meerderheid voor is in de Kamer. In de Eerste of in de Tweede Kamer. De coalitiepartijen VVD en PVDA hebben samen dus geen meerderheid in de Eerste Kamer en hebben de steun van oppositiepartijen hard nodig. Premier Rutte zei eerder dat hij bij het uitwerken van de plannen naar de oppositie zal luisteren. De VVD zelf gaat onderzoeken wat er is misgegaan na de presentatie van het regeerakkoord. Volgens VVD-voorzitter Korthals heeft zijn partij zich vergist in de uitleg over de negatieve koopkrachteffecten aan de achterban.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 De snelweg A5 in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg is in beide richtingen dicht na een ongeluk. Zes mensen kwamen om het leven. Bij het ongeluk waren in totaal vier auto's betrokken. De politie denkt dat het ongeluk veroorzaakt is door een spookrijder. De A5 in de zuidelijke richting blijft waarschijnlijk nog de hele dag dicht om op te ruimen.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 In de dierentuin in de Amerikaanse staat Idaho hebben inbrekers een aap doodgeslagen. Bewakers zagen s'nachts twee in het zwart geklede mannen door het park lopen. Twee inbrekers werden niet gevonden ondanks de inzet van warmtecamera's. Bij de zoektocht door het dierenpark werd de zwaargewonde aap ontdekt. Hij was in zijn verblijf met een zwaar voorwerp tegen zijn kop geslagen en stierf korte tijd later. Sport. Ja, aan de gang in de Eredivisie Vitesse tegen NEC. Richard van der Made, de hele week wordt er naar uitgekeken. Daar kan het soms tegenvallen. Hoe is dat vandaag? Krijgen ze een beetje waar voor hun geld? Absoluut. Tot nu toe is het een heerlijke wedstrijd om na te kijken. Veel tempo, heel veel strijd. Beide ploegen willen het initiatief. Tussenstand overigens 1-1 nog altijd. Vitesse krijgt het wat beter voor elkaar wat dat betreft. Heeft het initiatief, heeft de grip, heeft de controle. En nu de corner van Theo Jansen in het strafschopgebied voorgebracht richting Jonathan Reis. Maar de bal wordt dan opgeraapt door Kolwijk, een van de centrale verdedigers van NEC. Nee, het is echt leuk om na te kijken... Doelpunt al heel vroeg gemaakt door Melvin Platje in de vierde minuut. En vervolgens met een kopbal was het Wilfried Boni die 1-1 maakte. Vitesse staat op de derde plaats op de ranglijst. 25 punten. NEC staat toch ook knap op de zevende plek met zes punten minder. Acht minuutjes nog ongeveer in deze leuke eerste helft om na te kijken. En er staat dus gelijk 1 tegen 1. Richard van der Made. Nou, een stukje noordelijker naar Heerenveen. Laatste dag van de wereldbeker schaatsen in Tiof. Sebastian Timmerman, het is vooral de beurt aan de sprinters, hè? Het is uh, inderdaad een kort maar krachtig programma... om het zomaar eventjes te omschrijven vandaag in Tiof. We beginnen met uh, de 500 meter bij de mannen. Die reden we gisteren ook, maar die rijden we natuurlijk altijd twee keer... in zo'n weekend. Gisteren ging de winst naar de Finn Pekka Koskela voor de uh, uh, verrassende Paul Arthur Was. Jan Smekens stond op het podium. En Jan Smekens neemt het strakjes in de voorlaatste rit op... tegen niemand minder dan de regerend wereld... en Olympisch kampioen uit Korea. Ja, Michel Mulder en Hein Otterspeer zaten gisteren dicht tegen de top zeg maar aan. Tegen dat podium aan. Wellicht vandaag voor een, een kans om op dat podium te eindigen. Daarna de duizend meter bij de vrouwen. Met uh, bijvoorbeeld in de voorlaatste rit Lotte van Beek tegen Marit Leenstra. De twee ploeggenoten uit de ploeg van Jan van Veen. Die gisteren allebei op het podium stonden op de 1500 meter. Maar toen moesten ze wel een meerdere erkennen in Christine Nesbitt. En de Canadese Olympisch en drievoudig wereldkampioen op deze afstand. Is uh, toch altijd de torenhoge. Favoriet op de 1000 meter. We sluiten de traditionele afstanden vandaag af met de 1500 meter bij de mannen. Daarom breekt Olympisch kampioen Mark Tuit Stefan Groothuis is ook ziek geweest, is er niet bij. Shawnee Davis is geblesseerd. Dus ligt weg open, misschien wel voor een talent als Kjeld Nuis om uit te halen bij deze eerste internationale 1500 meter van dit seizoen. En dan zal hij wel de sterke Canadees Danny Morrison moeten verslaan. En als we die afstanden gehad hebben, krijgen we later vanmiddag ook nog de ploegenachtervolging bij de vrouwen en de massa start. Dus de mini marathon bij de mannen. We gaan nog. Vaak horen Sebastian. Dankjewel. Sebastiaan Timmerman. Verkeersinformatie. In de dag bij de AWB Dennis mooi. Goedemiddag Mark. Uh, bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knopen Tebrechtse plein en Rotterdam Centrum staat 2 kilometer. En is de rechter rechts ook dicht. De hoofdpunten van het nieuws nog een keer. Voor de vijfde dag op rij zijn er beschietingen tussen Israël en Hamas. Rebellen in Oost-Congo rukken op richting de belangrijke stad Goma... en CDA-leider Buma voorspelt verzet in de Eerste Kamer... tegen de nivelleringsplannen van het kabinet. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze De persconferentie. nog hier over de terren. hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede uur van de perstribune van Max. Te gast dit uur Dex Elmond, Judoka. Afgelopen Olympische Spelen zagen we hem nog in actie. Net geen ere Gaan Ik ga hem straks vragen hoe hij daarop terugkijkt. Onze vliegende kiep, Jules van der Wart, is op pad met een flipperaar. Een scheidsrechter uit betaald voetbal genaamd Pieter Vink. Op ons antwoordapparaat deze week een vraag over de serie Earthflight van de BBC... We hoorden vorige uur onze tv-groes Centron vergouden er al over vertellen. Maar hoe zijn die spectaculaire beelden nou eigenlijk gemaakt? We gaan onze planeet zien op een totaal nieuwe manier. Zoals een vogel die ziet. Zo dadelijk een onthullend verhaal over de totstandkoming van de serie. En we houden u natuurlijk op de hoogte van Vitesse NEC, waar het 1-1 uh, is in Arnhem. De verrichtingen bij de Wereldbeker Schaatsen komen mogelijk ook nog even langs in Heerenveen. Als u vragen hebt aan Dex Elmond, deperstribune.nl of via Twitter, hashtag deperstribune. Juroka Dex Elmond, goedemiddag Dex. Goedemiddag. Het vorige uur ging het over Linda. Ja, ik heb nog meegeluisterd onderweg en? hierheen. Ja. Ben jij een lezer van het blad? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, ja, ik kom het eigenlijk niet zo vaak tegen... Uh... Ja, dit, ja. onderweg, ja, Onderweg, nee, niet, ja, op schiphol zie ik me, kijk toch in de Esquire of zoiets. Ja, ja. ja, maar, ja. Maar, ja jouw partner, die, die kent het vast, ja, wel. Ja, mijn vrouw die kent het <laughs> wel. Ja, maar iedereen kent uh, Linda wel. Tuurlijk. je, ja. ja. bent een meervoudig Nederlands kampioen. Je bent ook wel eens uh, tweede. Op een WK geworden, twee keer ja, slechts, hè? Twee Maar dat keer was voor de, voor de junioren? Nee, dat ja? was, nou, dat was al voor de. Ja, in 2010 en 2011 uh, ben ja. ik bij de senioren tweede geworden, ja. ja. 73 kilogram, dat is zo ongeveer het gewicht waar we vanuit moeten gaan, hè? Ja, ja, ja, dat en... is altijd, uh, net voor de wedstrijden weeg ik dat, ja. Ja? En ben je er dan wel eens overheen trouwens? Over nee, nee, nee, als je uh, op zo'n dag uh, 73.1 weegt... dan mag je gelijk al niet meer meedoen. Dus uh, je zorgt ervoor dat je dat gewoon weegt. Of iets lichter. En dan uh, zeg maar buiten wedstrijden weeg, weeg ik wel 75, ja, 70 kilo. Ja, maar heb je nooit uh, op de dag van de weging de angst... oh jee, dit is 73.1, daar gaan we? Uh, nou ja, soms, ja, een klein insider, uh, dan doe je je onderbroekje uit, je boksen short... en dan sta je naakt op de weegschaal en dan weg je 73.0. Oh ja. Dus uh, ja, je zocht gewoon altijd dat je gewoon... Uh, je komt uh, nooit in de verkeerde klasse terecht. Nee, nee, nee, niet. Nee, want dan mag je gewoon niet meedoen. Dus dat nee, dan stop. Ja, ja. Zeg maar, uh, het, het worden leuke maanden, november, december... eten en drinken is uh, eerder gewoonte dan een uitzondering... Ja, Hoe ja. doet u dat ook nou aan ja, dat? Ik ben nu al zeg maar, ja, een beetje de snacks aan het uh, afwijzen en uh, een beetje aan het afvallen. Al, uh, maar tijdens kerst dan uh, geniet ik wel van mijn moeders kookkunsten. Ja. Oh ja. Ja, dat, uh, Altho, hoeveel, hoeveel marge wil je aanhouden? Uh... Nou ja, Je wil zorgen voor dat je in de laatste week voor je wedstrijd, dus voor mij is het in februari of zo, dat ik misschien 1 kilo of twee kilo moet afvallen. En voor, voor de, daarvoor moet de, de rest eigenlijk eraf zijn. Ja. En uh, ja, nu, omdat ik gewoon heel lang niet meer heb gespoord... of tenminste op, op, uh, ja, op gewoon normaal niveau, heb ik een beetje wat meer vet erbij. Ja, want wanneer is jouw volgende judo-evenement? Uh, dat is uh, de grensplem van Parijs en dat is in februari. Uh... Ah, nou. Even kijken bij Richard van der Maaden. We zijn bijna toe aan de rust, Richard, maar het is onrustig. Ja, het is even onrustig inderdaad, omdat Polsen, speler van NEC, tegen zijn tweede gele kaart oploopt. En dat betekent dus dat hij zelfs in de eerste helft pas gewoon richting kleedkamers moet. Een overtreding op Renato Ibarra. Ja, en Paulsen weet het zelf ook, krijgt zijn tweede geel. Twee overduidelijke overtredingen in de eerste 45 minuten. En dan moet je eraf en moet NEC dus verder met tien man. Het staat nog steeds 1-1. Vitesse is de betere ploeg, nog een paar Minuutjes in het slot, dus van deze eerste helft dex. Elmond, Judoka, 28 jaar nog maar. Hoe lang kan een Judoka meegaan? Heb je daar enig idee van? Uh, ja, dat is afhankelijk van je gewicht. Uh, zeg maar, hoe zwaarder je bent, hoe lang je mee kan gaan. Dus uh, als je uh, uh... 100 kilo plus weegt, dan uh, kan je tot je 35e door. En uh, in mijn gewicht is ongeveer je 23 e Dus ik kan nog wel een tijdje door. Ja. Dus ja, het is gewoon een kwestie van bijeten, dan kan je langer sporten. Ja, eigenlijk wel. Maar dan moet je wel zeg maar, correct in het gewicht passen. Maar ja, hoe zwaarder, uh, hoe ouder ja. Ja, vind je dat een perspectief? Of zeg je nou? Nee, nee, dit is echt mijn gewichtsklasse. Ik denk als ik uh, tot 81 kilo ga, dat ik gewoon een, een, een beetje vet om word. Dus uh, nee, dat gaan we niet doen. Ik neem je even mee terug naar de Spelen in uh, Londen. Net een paar maanden achter de rug, waar je. Op het randje brons misliep. 15 seconden. Polder ingaan. volde volgaan. Oh, oh, kom op, daar. Nog een keer, doe, nog een keer. moeten nu doen. Nee, nee, nee, nee, nee. Het lukt niet. De bronzen medaille gaat naar Mongolië. En Dex Elmond. Ondanks het feit dat hij de halve finale haalt. moet genoegen nemen met de vijfde plek. Ja, dat was uh, Sanyard ja, Sanja Gauw, Mogoliër en uh, heel sterk. En uh, ja, ja, dat ging even niet. Nee, ja, nou ja. <laughs> Hoe zwaar was de, de teleurstelling? Uh, heel zwaar. Als ik het nu, nog, ik het nu, nu hoor, dan uh, ga je gelijk weer terug naar het moment. En, en uh, ja... Je was zo uitgeput en het levert je niet wat je wil leveren. Ja. Het was gewoon heel zwaar. Ja. Ho hoe verwerk je zo'n teleurstelling? Wat doe je dan na zo'n wedstrijd waar geen camera's meer zijn... maar jij rondloopt in catacombe hoe, hoe zie je er dan uit en wat doe je dan? Nou ja, in, in, in, geen, geen smile op mijn gezicht, nee. Ja. Um, ja, ik ga naar mijn broer toe. Uh, uh, eigenlijk ik, ik ben ik niet echt zo'n grote prater, dus, uh, dus de, op dat moment praat ik, zeg ik ook bijna niks. Ik kijk naar mijn coach, coach kijkt naar mij, uh, iedereen uh, mm -hmm. ja, komt naar je toe van ja, wat jammer, je bent zo goed vandaag en dit en dat. En uh, eigenlijk voor de rest laat je gewoon achter je en je probeert zo min mogelijk aan te denken. Ja, want jouw broer, dat bedoel je, Guillaume, die ook uh, ja. hier dood. He? Ja, die ook hier dood. Ja, ja. Ja. Ja, maar ik geloof in een andere klasse. Ja, die zit een gewichtklasse zwaarder. Een zwaardere jongen. Ja, ja, en... ja. Zeg, maar de, deze Mongolië, die kende je nog volgens mij uit een eerder toernooi. Ergens 2011, meen ik. Uh, Was de WK? In 2010 stond ik in de kwartfinale tegen hem. Ja. Ja, toen, uh, dat, die partij heb ik gewonnen. Uh, ja. ja, maar hij is voor mij altijd een hele zware tegenstander geweest. Omdat hij gewoon fysiek heel sterk is. Dus dat ik wist dat van tevoren al dat het een zware pot zou worden. ja. ja. ja. Ja, en dan uh, kun je dan toch weer de moed opbrengen om na die spelen te zeggen... ik ga weer rekening houden met mijn gewicht, ik ga toch weer verder. Want het is weer een lange rit naar Rio natuurlijk. Ja, ja, maar ja, opgeven is eigenlijk geen optie. Uh, ik denk echt alle topsporters die gaan gewoon die, die gaan door en door. En daar komt dan succes voort of niet. Maar als je nu stoppen, ja, dan zou ik denken over een jaartje of vier... zou ik me op mijn kop slaan en denken van ja, wat heb ik nou gedaan? Ja, hoe komt het dat jij in de Eurosport terecht bent gekomen? Uh, nou, ja, mijn vader is uh, uh, judoka... Hier ook geweest en die is voor Suriname uitgekomen op de Olympische Spelen van Montreal en um, verhuisd naar Nederland. Mijn moeder vond judo een goede sport en die heeft mijn broer en ik... Op Waarom vond je moeder dat een goede sport? Omdat ze zag dat het wat dat met mijn vader had gedaan. Uh, maakte een rustige man van hem. Uh, je kon je, je, agressie, je agressie kwijt, je werd beheersbaar. En ik, het bleek achteraf ook dat ik als kleinkind... dat ik een beetje een, een driftig jongetje was. Dus uh, ja, het was wel goed dat ik op judo een beetje wat uh, energie kwijt kon raken. Ja, dat begrijp ik. Maar aan de andere kant kun je dan met de technieken... die je leert op straat ook weer heel veel uithalen. Hè? Als, als je iemand je in de weg loopt, dat je zegt van, oh, wacht even, dit ken ik. Ja, dat kan heel goed, maar volgens mij heb je mij nog nooit in de media gezien nee. dat ik iemand... Nee, uh... maar ik vroeg me dus af, omdat je zegt, ja, je leert dus uh, min of meer je energie kwijt te raken. Hè? Ja. Um, maar het is ook een wapen, uh, bij wijze van spreken, wat je kan. Uh, hè? Ja, ja, maar ja. Je ziet Badhaharie trouwens. Maar ik denk, ja, een, andere, ik denk, een andere tak van sport. Ja, dat is een heel andere tak. Maar ik denk ook dat je, uh, bij judo staat ook gewoon het zelfbeheersen. Uh, ja. heel erg voorop. Je judoet ook met mensen die, die minder sterk dan je zijn, of die iets sterker en dan moet je rekening houden met je kracht. Je weet heel goed hoe sterk je bent. Dus je, je weet op een gegeven moment van ja, als ik dit aanga, dan loopt het niet goed af met de ander. Dus je houdt, heel goed, je houdt heel erg rekening met de, met de ander. En je, je emoties ja, die. Ja, je, je, je laat je niet leiden door je emoties. Vaak. Nee, dat kan in de sport. Maar buiten de lijnen ben je... Ben ik heel rustig. Ja, ja, nee, ja, natuurlijk. Nee. Zo, uh, Dex, we vragen onze gast altijd naar nieuws van de week. Wat was dat voor jou? Uh, nou ja, ik denk dat de, het de doelpunt van Slaten... vond ik wel echt uh, een heel mooi punt. Uh, point, doel ik, <laughs> ja, doelpunt. Ja, Ongelooflijk, uh, zo'n actie. Hij scoort gewoon vier keer in de wedstrijd en maakt... Twee, twee schitterende goals. De een nog mooier dan de ander. En uh, nou, ongelooflijk dat je. Hij nou, keek misschien denk, één fractie in een seconde. Dan keek je even naar het doel waar de keeper was. En dan maakt die actie. En dan is, is het een doelpunt. Onvoorstelbaar. Ja, nou, dit uh, geluid hoort erbij. Oh, uh, de in uh, de tool voor nu. Je hoort erbij. Zo. Ja, ik denk dat ik het uh, commentaar misschien wel mooier dan de doelpunt vind. Dat is ja, mooi. Als ja, ik het wat, zo hoor, ja, in het, ja het maakt niet uit, het, het gaat gewoon in zweeds Maar ja. je, hoort, je hoort de extase bij die sportcommentator. Ja. Luister jij nog wel eens naar sportcommentatoren... die jouw wedstrijden begeleiden en hoe ze het doen... en wat ze ervan vinden en of ze het bij het goede eind hebben? Eigenlijk niet, eigenlijk. Ik bedacht ik ik dus net toen ik dat hoorde uh, van de speler... dat ik het moment nooit heb gehoord. Dus uh, misschien moet ik dat maar eens gaan doen. Misschien het, ik denk dat het wel leuk is en... Uh, dan moet je gaan verzamelen? Wat hier in het uh, Instituut voor Beeld en Geluid. Daar liggen al jouw uh, wedstrijdresultaten met commentaar opgeslagen. B betekent dat ook dat ik hier op zondag uh, elke zondag moet zitten om het zelf nee, te verzamelen? Of, nedo, uh? Nee, nee je, je kunt volgens mij kun je het, uh, kun je het zo verzamelen. Dan moet je een keer langs gaan zeggen. Ik ben Dijks Elmond en ik wil alles wat op mijn naam staat. Uh, gebrand op een cd okay. of op een uh, DVD. Oh, wie weet uh, ah. zou ik dat wel doen. Ja, <laughs> het is wel leuk om te hebben natuurlijk. Ja. Nou die goal, die uh, die goal van Slaat valt te bekijken op onze website deperstribune.nl. Uh, ben jij ben jij ook dus inderdaad breder in sport ge uh, geïnteresseerd dan alleen maar in de eigen? Nee ja, nee natuurlijk. Ik, ik volg heel graag sport. Ik uh, atletiek. Ik ben groot atletiek fan. Uh, voetbal. Mijn Ajax-supporten. Um, ja, voor mij zijn er weinig sporten die ik niet echt volg. Nee, maar was het voor Laten. jou nog een, een keuze tussen Judo en een andere sport? Of was het echt, uh, mijn moeder zegt dit, uh, <kwijnt> en mijn vader deed, uh, uh, de, deed ook al wat mijn moeder zei? Nou, ja, uh, niet met Judo, maar uh, ja, andere nou, dingen. Het was voornamelijk dat ik gewoon heel goed was in Judo eigenlijk. Vanaf het begin van ja. mijn eerste wedstrijd als, als jonkie, die won ik ook gelijk. En ik heb eigenlijk nooit meer op een andere sport willen zitten. En ik ben ook niet zo goed geweest in andere sporten. Ik kan aardig voetballen, maar uh, ik, ik zou niet in een in club uh, terechtkomen. En uh, ja, andere sporten, ik kan het wel. Ja. Maar niet, ik denk dat ik nergens goed ben als in judo. Nee. En is er, is er enig moment in de tijd aan te wijzen waarop je dacht... inderdaad, judo is mijn sport en daar kan ik in verder komen? Nee, en, staat denk... er een overwinning op je netvlies? Op iemand dat je denkt, van, oh, toen dacht ik, we zo, gaan door. Zo. Nee, moet wel erg ver terug, denk ik. Nee, ik... Um, dat waren de Europese jeugd-Olympische dagen. Uh, dat was een soort van uh, ja, Olympische Spelen voor Europa. min 17 jaar. En daar werd ik derde. En toen dacht ik, ja, dat is misschien wel iets... waar ik uh, later ook nog wel op de Olympische Spelen wat kan doen. Mooi. Gaan we straks verder praten over je carrière. Ook over de betekenis van het feit dat je vader uh, judoka was uh, voor Suriname. Eerst uh, even langs uh, onze vliegende kiep. Uh, Jules uh, van der Wart. Want... Uh, die is weer uh, druk in de weer, Jules. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De, vliegen... de vliegende kiep. Ik ben nog steeds in Noordwijk. En uh, nog steeds staat uh, Pieter Vink achter de flipperkast. Hoe gaat de score eigenlijk, Pieter? Nou, ik denk dat je meer langs moet komen. Want uh, het gaat aanzienlijk uh, beter als normaal. Dus uh, je mag nog even blijven. Ja, dat zal ik dan ook zeker doen. Want ik heb nog een paar vragen voor je. Uh, je zei net al dat je ja, uh, samen met je vrouw... Uh, s'avonds uh, het, het voetballen bekijkt en analyseert een beetje. En dat je eigenlijk uh, dat dan ook wel genoeg vindt uh, om met haar te doen. Maar het flipperen. Ik heb ook begrepen dat je lid bent van de vereniging. Ja, ik... Uh... Toen ik een flipperkast wilde kopen, uh, toen dacht ik, ja, waar moet je zo'n ding kopen? En, uh, ik ben zelf heel a-technisch. Ik heb helemaal nergens verstand van elektronica. Dus ik denk, ja, waar kan je je beter voor laten bereiden dan bij, uh, bij de flipperclub? Dus uh, ik heb daar contact gezocht. ben er een keer geweest. En, uh, een hele leuke groep uh, enthousiaste mensen. Wat doet dat met je? Met dat soort mensen? Ja, ik vind het altijd wel heel leuk als mensen gepassioneerd zijn over iets. En deze mensen zijn echt gepassioneerd over flipperen. die kunnen echt uren praten over een flipperkast dat ik op een gegeven moment na een kwartiertje afhaak. Dat ik denk, joh, prachtig. Maar die zijn daar helemaal bezeten van. En ja, dat is hartstikke leuk om mee te maken. Je gaat ook wel eens naar die avonden? Ja, eens in de maand hebben ze een, een bijeenkomst in Ederveen, in een fantastische clubhuis. Er staan meer dan 100 kasten in perfecte staat uh, opgesteld. En uh, dan ga ik uh, ja, twee, drie keer per jaar ga ik daar naartoe en dat is altijd heel gezellig. En met wat voor kasten speel je dan het liefst? Want ik, ik heb zelf een oud apparaat, zo'n van, van balie van, van 30 jaar oud, maar je hebt een, de meest moderne die er is, denk ik. Ja, dit is echt uh, een van de allernieuwste. Uh, maar ik vind het ook juist leuk om op een uh, kast uit, uit de 60e jaren te spelen. Een stuk simpeler, een stuk minder techniek. Dat is ook hartstikke leuk. Maar uiteindelijk vind ik wel, uh, ja, met veel geluid en lichtjes en uh, dat bling-bling uh, vind ik altijd wel aardig. Is het verslavend? Ja, het is echt verslavend. Uh, ja, iedereen kent het wel van vroeger, denk ik. Als je in een kroeg kwam of in een snackbar kwam, daar stond er een. Dan gooi je er altijd een gulden in. En, uh, maar als je er één maar achter staat, dan, uh, dan wil je blijven staan. Even nog even, iets over voetballen. Je fluit iets minder. Je hebt dit weekend uh, weer geen wedstrijd moet ik zeggen. Hoe komt dat? Nou, weer geen wedstrijd. Ik heb de afgelopen vier weken heb ik wel een wedstrijd gehad. Uh, maar we zitten nu eenmaal met een uh, aantal, uh, aantal scheidsrechters. Uh, meer scheidsrechters dan dat de wedstrijden zijn. Ja, dus zal er een verdeling gemaakt moeten worden. Ja, en internationaal ook niet meer. hè? Heb je daar zelf voor bedankt? Bij internationaal uh, had ik nu inmiddels gepensioneerd geweest. Hè? Ik ben uh, 45, dan moet je helaas stoppen. Uh, een rare regel, maar hij is er. Uh, ik ben echter een jaar eerder gestopt. Uh, omdat ik niet meer in aanmerking kwam voor een uh, Europees kampioenschap qua leeftijd. En uh, ja, dan kreeg ik ook niet meer de absolute topwedstrijden. En uh, ja, als je eenmaal verwend bent met, met Real Madrid Juventus en met Barcelona en met Inter Milaan. Ja, dan klinkt het heel lullig, maar dan is het uh, moeilijk om je weer op te laaien voor een wedstrijdje in Moldavië. Je hebt mooie wedstrijden gefloten. Edwin van der Zag die heel goed, ik golf je vaak mee. En, uh, ja, die komt uit hetzelfde dorp. Uh, je hebt zijn afscheidswedstrijd gefloten in de arena. Maar je hoogtepunt, was dat de eerste wedstrijd uh, op het nieuwe Wembley waarvoor je je toen uitgekozen bent? Of was dat toch een halve finale? Ja, dat, dat wordt me regelmatig gevraagd. Uh, het nieuwe Wembley openen, dat is iets echt heel bijzonders. Dat is gewoon uh, ja, de, de homecoming of voetbal daar, de, de tempel. Waar het, waar het allemaal begonnen is. En als je die dan mag openen. Dat is, dat is echt iets onwaars bijzonders. Maar ik heb ook Real Juve gefloten. Of finale Champions League op de EK gefloten. Dus ja, mijn eerste Ajax Feyenoord. Heel bijzonder. Dus ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, maar het mooie is, je hebt hier een, een mooie flipperkast. Maar er staan er ook wat ballen. En je hebt ook een bal van Wembley. En je vertelde me dat het nummer twee was de bal. Of hoe zit dat? Ja, er, waren, er zijn er vijftien voor gemaakt. Voor die wedstrijd. En uh, nummer één van vijftien. Die staat nu in het Wembley Museum. En uh, nummer 2 van 15, die, uh, die was voor de scheizigte. Dus die staat bij mij uh, bovenop de kast. En dat is iets, uh, ja, iets heel bijzonders. Er uh, is heel veel geld voor geboden ooit dus toen in Engeland. Hoeveel? Ja, er is toen 2500 pond voor geboden. Maar uh, ik doe hem voor uh, nog geen 25.000 pond weg. Dit is iets, echt, iets heel bijzonders. natuurlijk uh, nee, kun je wel acht flippenkasten voor kopen. Ja, precies. Maar ik heb er maar één. Je kan er maar op één tegelijk spelen. Dus uh, wie weet wat er nog komt in de toekomst. Ja. Maar je hebt he een hele mooie carrière gehad. Die is bijna afgelopen. Wat dan? Politiek? Uh, ja, wat dan? Uh, ik, ik wil wel heel graag in de, in de voetballerij blijven. In, of dat dan in de scheidsrechterij is of in de voetballerij. Uh... Dat, dat lijkt me wel ontzettend leuk om daar wat in te blijven doen. Ik ben nu uh, part-time uh, medewerker talententrek betaald voetbal. Dus zeg maar mijn eigen opvolger aan het, uh, aan het zoeken en begeleiden. Dat is heel leuk. Maar de politiek, ja, dat heeft me ook altijd wel heel erg getrokken. Dus uh, ik ben wel betrokken met het uh, wel en wee omheen. En Ik sluit niet uit dat ik ooit eens wat in de politiek ga doen. Ja, en je, je hebt hoge ambities. Uh, je zou hier in de gemeenteraad van Noordwijk uh, kunnen gaan zitten. Voor de VVD, maar misschien ook wel in de Tweede Kamer. Ja, je moet altijd uh, hoog insteken. Ik, uh, ik, ik kon uh, Noordwijk 15 fluiten en ik ben uiteindelijk heb ik uh, Real Madrid Juve gefloten. Dus uh, ik sluit ook niet uit dat ik ooit eens in de Tweede Kamer terechtkom. Nou, ga verder met flipperen. Ja, doe ik. dankjewel. je Pieter Vink, flipperaar, Dex Elmond. Heb jij nog tijd voor een hobby buiten judo en de studie die je aan het doen bent? Uh, nou, nah, nee, niet echt. Uh... Ik volg wat uh, programma's, wat tv-series. en uh, Dat was, dat het was eigenlijk passief. Ja, ja. ja. Dex, uh, we hebben de postbode uh, op bezoek met een, uh, een brief voor je. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Dex. Ik ben gevraagd door de perstribune van Radio 1 om iets over jou te zeggen. Ja, dat is echt uh, een lastige vraag, zal ik zeggen. Want uh, ja, ik ken je al heel lang. Ik ken je vanaf je 16 ongeveer. Volgens mij heb ik je nog gecoacht bij een min 17-team. Oh, daarna junioren. En nu uh, word je al vader. Ik denk dat is misschien wel een heel mooi punt om over te beginnen. Over je sportcarrière kunnen we heel kort zijn. Ik, ik vind dat het fantastisch gaat. Tuurlijk, we hebben echt een enorme domper gehad in, uh, in Londen. Maar ik vind dat je voor de rest uh, ja, bijna alles eruit haalt. En met een beetje geluk kan het echt nog een keer jouw kant om. Maar over het vaderschap, ik denk dat dat wel heel leuk is. Ik beschouw je ook als vriend. En uh, natuurlijk ben ik ook je coach, maar... Uh, ik vind het echt heel leuk dat jij Aline vader worden. En dat is ongeveer gelijk met mijn tweede kind. Ik weet hoe leuk jij het meest vindt. Dat is mijn eerste kind. Ja, ik vind dat wel heel bijzonder. Ik geloof dat jij iets van 7 of 8 bent uitgerekend januari. En ik ben 11, 12 uh, volgens mij uitgerekend voor mijn tweede kind. Uh, dat gaat jou veranderen. Hoe en wat, dat, dat weet ik nog niet. Maar dat, dat zal je vanzelf merken. En, uh, ik denk dat het je nog een mooier mens maakt wat je al bent. Genieten van, laat ik het zo zeggen. Voor je het weet zijn ze twee. De mijne is al twee. En dan is het allemaal alweer anders. En zoals ze zo klein zijn, uh, is het heel leuk. Dat komt even op de eerste plek. En daarna komt judo natuurlijk weer bovenaan te staan, hoop ik. Want we gaan volgend jaar natuurlijk nog even goed dingen winnen. Uh, met vriendelijke groet. Van Maarten. Ja, Maarten Adens, je bondscoach. Ja, mijn bondscoach. Je moest ja. lachen toen je de eerste woorden van hem hoorde. Ja, gewoon, ik, ik had niet verwacht dat hij wat zou zeggen. Of, ik, sowieso, dit uh, had ik niet verwacht. Maar ik vind het wel grappig. Ja, Maarten is al zo lang uh, mijn coach. Uh, vanaf de, vanaf de, wat hij zei, van mijn 16e. Onze eerste echte grote medaille was de EK-juniorentitel die we binnensleepten. En... Uh, ja, we zijn goede vrienden, maar als we op de Jurma staan, dan is het ook gewoon duidelijk wie de coach is en wie, de, wie het talent is. Zeg maar. Dat gaat allemaal prima, al jaar ja of zo. Ja. Je wordt vader? Ik word vader, ja. ja, ja. ja. ja. Ik vind ons echt ontzettend leuk. Ik kan niet wachten tot het kind er is. Januari, hè? Zij 8 januari 7. Even, even, even wachten nog en dan uh, ja, aan de slag. Ja, maar hij zei ook. Uh... Dan gaat je leven wel veranderen. Ja, ja, ja ik ben ook, dat, dat, dat weet ik ook. En uh, ik ben ook bereid om een concessies te doen. Uh, ik, maar, ik, maar het is gewoon een van de dingen die ik gewoon echt heel graag wil. Ja. En uh, als ik daardoor iets minder goed op de mat ben, ja, dat, dat, dat is dan maar zo. Is dat een concessie? Ik, ik denk het ik misschien wel. Want uh, ja, je, je slaapt toch wat minder. Uh, je moet toch meer rekening houden met je kind. Je leven draait niet alleen meer om, om jezelf, meer om je kind. En uh, ja, dus dan zou je misschien wel een keertje een training moeten missen, of, of iets minder fit op de mat staan. En uh, ja, dan, dat kost je vaak uh, wel, wel wat medailles. Ja, hij zegt ook: het gaat fantastisch ja. met je, met je judo-carrière. Uh, maar hij zegt: met een beetje geluk. Waar zou die op doelen? Nou ja, ik heb gewoon wel... Ja, ik, ben, ik wil niet arrogant zijn, maar ik ben een heel goede judoka. En uh, uh, er zijn judoka's die minder goed dan mij zijn. En die hebben wel dingen gewonnen. Dan hebben ze net even dat, even dat gelukje. En dan gaat hij hun kant op. En dat is bij mij ja, ja, niet vaak voorgekomen. Dus ik denk dat hij daarop doelt, ja. ja. Jij gaf al aan, je komt uit een echte judo-familie. Je vader... Uh... Heeft de vlag gedragen mening voor Suriname ja, te spelen? Ja, ja voor Suriname, ja. Weet je het jaar al? 1976, Montreal. Nou, net, net onafhankelijk Suriname. En dan komt je vader het stadion binnen met de vlag van Suriname. Ja, inderdaad. Daar heb ik nog nooit over gedaan. Nee. Dat is net onafhankelijk waar, ja, maar het is zo. Ja, Eén jaartje? Ja, één ja, jaartje. Ja. Ja, ja nee, ik, ik zie die foto nog voor, maar hij heeft, hij heeft niet heel veel foto's van zijn sportcarrière. Maar van die, uh, het moment dat hij de vlag draagt en de zijn delegatie achter hem. Nee, ja, dat, uh, dat zie ik zelfs snel nou, voor ja. Weet je nog hoe hij zich toen voelde? Heeft hij daarover gesproken? Nee, eigenlijk praten we niet zo vaak over zijn hero-carrière. Nee, doe het, zijn uh, doe het, Dex, want het gaat snel. Dat zijn Maarten Ares net ook. Kinderen worden gauw uh, twee, drie ja, en ik, en, ik precies, weet uit nee, ervaring 30 en ouder. Ja. Maar met je vader moet je daar ook over praten. Ja, ja, ja dat zou best leerend. kunnen. hij <laughs> het. Nee, maar je haalt de informatie weg, hè? Ja, ja. ja, dat zou best kunnen. Ja. Ja. Hij, hij, hij is judo uh, gaan doen. Weet je ook nog waarom? Wat, wat bewoog hem om uh, die sport uit te kiezen? Nou, ik weet nog dat hij vrij laat begonnen. Tenminste, vrij op zijn dertiende of vijftiende. En um, er was gewoon uh, vanuit Nederland kwam er een, een, een docent judo kwam die kant op. En daar heeft hij het van geleerd. Ja. En heeft, het, heeft hij het ook op jullie echt overgedragen? Je zei eerder al: ja, mijn moeder zei. ga op judo. Maar... Ja, onze moeder heeft ons. Mijn vader wou ons eigenlijk niet op judo zetten. Die dacht, nou ja, dan ben ik er heel veel mee bezig. en dan dringen ze op. Mijn moeder heeft het gedaan omdat ze het toch goed vond. Uh, in het begin van onze carrière heeft ons vader er niet echt mee bemoeid. Maar na, laat, na later uh, uh, ja, kwam hij steeds meer ermee uh, bemoeien. En uh, kregen we les van hem en technieken, uh, training van hem, opleiding. Dus we hebben een hele goede, goede opleiding van ja. mijn vader gehad. Heb je, heb je hem wel eens zien? Judo, desnoods op oude beelden. Of uh, moet je ook daarvoor nog ja, even langs beeld hebben? Ja, nou, daar doen. ga ik heel graag voor Want, naar uh, wie weet wat langs. je vindt. Ja, ja, dat zou ik wel. Maar ik heb hem nooit zien judo helaas. Nee, nee. Niet uh, in zijn jonge jaren op de wedstrijd, ah. Richard van der de tweede helft is begonnen. En hoe? Ja, is Amper begonnen. En Vitesse leidt 2 tegen 1. En een doelpunt van Goeram Kasia. De aanvoerder die de bal binnenschiet uit een corner vanaf de rechterkant. En de fanatieke aanhang achter het doel van NEC-keeper Babos. Dolzinnig van vreugde. Uitstekend getrapt die corner. Gaat eigenlijk over alles en iedereen heen. Dan is het Kasja die de bal goed aanneemt en met zijn linker de bal hard binnenschiet. En zo leidt Vitesse dus in deze derby met 2 tegen 1. Wat zei je, Dex? Ik zei, uh, jammer, uh, een hele goede vriend van mij is uh, NEC-fan. En uh, ja, dat ze nu achter staan, ja. hij, uh, hij zal niet echt blij zijn, denk ik. Nee, ik denk het niet. Arnhem, Vitesse op voorsprong. Nou nee, ja, je ja. weet het nooit, hè? Ja. Alex Pastoor heeft het goed voor elkaar als coach van NEC. Dus wat hij nog uit de hoed kan toveren. Je gaf net aan, jouw vader was, is Surinamer. Hij is Nederlander. Geworden. Ja. Ja. ja. Uh, maar ik vroeg me af, hoe voel jij je? Ik voel me Nederlander. Ik ben gewoon een Nederlander. Uh, ik hou wel even niet van, de weer, van het weer. Maar dat zijn maar bijna geen Nederlander. Enkele Nederlander <laughs> nee, haalt van dit weer. Nee, maar ik ben gewoon echt een Nederlander. Uh, ja, ik heb is wat Surinaamse invloeden. Uh, maar ik, ben, ik voel me ja. Nederlander. Ik zou niet onder een andere vlag willen uitkomen. Nee, nee. Zou je met de Nederlandse vlag uh, het stadion hebben willen inlopen in Londen? Uh, ja, ja, dat zou ik wel leuk hebben gevonden. Maar ja, er waren andere kandidaten die ook uh, goed gekwalificeerd waren. En wie weet, uh, als ik misschien wat uh, meer presteren, dat ik dan ooit uh, de vlag in rio. Ja, ja. Uh, maar volg... Ik wou toch nog even terug naar Suriname. Volg ja, wat daar gebeurt uh, onder president Bouters... en alle toestanden rondom uh, drugshandel en uh, processen uh, die boven zijn hoofd hangen? En ja, ja, ja, ja. Ik, tuurlijk, elke elk keer als het in het nieuws komt, dan lees ik dat. Uh, maar je hebt misschien ook familie daar? Ik heb heel veel familie ja. in Suriname. Die de, ruim de helft van mijn familie die uh, nog in Suriname. En uh, ja, ik volg het gewoon. Uh, maar voor de rest ja, heb ik er niet echt per se een mening over. Want uh, ik ben er laatst geweest in, uh, in, uh, in januari. En uh, ik, ik zag toch wel dat er toch wel goede dingen daar uh, gebeurden. Maar ja, het is een democratisch land uh, gekozen. En voor de rest, wie zijn wij er dan vanuit Nederland... om daarover te klagen vooral, ja. Nou ja, ik, ik vroeg me. Ik bedoel, als iemand met recht van spreken daarover zich kan uiten, dan, dan ben jij het. En dan zijn het uh, uh, mensen zoals jij, want jouw schoonvader, Prem Radakishun... Ja. Nou, die, ja, die weet als geen ander wat een uh, regime change voor mensen kan betekenen. Hè? Want hij is dus naar buiten deze kant op gekomen. Ja, ja. Dus is dat nog wel eens een discussie, uh, voor zover mogelijk? Met nee, tram, tram? eigenlijk niet. Ja, er is zeker de ruimte voor discussie. Hij heeft graag een discussie ja. met mij of met mensen... maar ja, daar hebben we het eigenlijk niet echt over, over nee? Suriname en... Uh... Ja, dat. Dus, of, of Nederland daar nog een rol in moet spelen, of juist uh, of juist niet. Hè? Weet je wel, dat soort ik precaire vragen. Ik heb geen idee. Ik denk dat jij misschien heel graag met hem wil praten over. Nou, ik zou hem ik, graag. Ik, ja, nou ja, sowieso. <laughs> ja, ja, dat hij een keer zijn gezicht weer op radio 1 moet laten zien sinds zijn vertrek uh, okay. bij de Vara. Ik, ik zou het uh, overleggen. <laughs> nou ja, overleggen het is dus met hem. Ja. Maar jij zou je niet een leven in Suriname kunnen voorstellen? Ik zou het wel kunnen voorstellen, maar ik weet niet of ik, uh, of ik, of ik dat echt wil. Uh, ik vind het hier prima in Nederland. Ik zou, gewoon in, ik zou in Nederland willen wonen met beter klimaat. Dat is het enige. Ik vind Nederland echt een topland. Maar weet je, ik, ik denk zelf wel eens: uh, mensen zoals jij zouden voor dat land van enorme betekenis kunnen zijn. Hè? En zoveel mensen met talenten en met achtergronden waar je u tegen gezegd zouden ja. het land een push kunnen geven. Ja, maar dat, dat, dat, dat, ik vind dat zo zonde vaak. Maar dat, dat zou een... een, maar goed, een ja. andere Nederlander zou het toch ook zijn? Die zou ook, van, die zou ook een push kunnen geven. Ja, ja, zeker. Of iemand ja. uit Amerika, dat, dat ja, kan tuurlijk. ook. Dus dat, nou jij ja, ja. zou het land zoveel beter gunnen? Ik, ja, zeker. Dat, dat, tuurlijk, dat gun ik, gun ik ja. Suriname ook wel, maar ja. Ik, ik zit hier en... Uh... Je hebt gelijk ook. <laughs> Blijf vooral voor ons uitkomen en op weg naar Rio. Uh, hard trainen wie weet waartoe leidt. Daar komen we straks over te praten. Vragen en klachten, complimenten op uh, datgene wat u hoort en ziet in de media. Kunt u kwijt op ons antwoordapparaat. En dit is de oogst deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. ...erger me mateloos... ...en het feit dat het woord de en het de radio en op de televisie zo vaak verkeerd worden gebruikt. Dat lijkt werkelijk nergens op. Het is het commissie en het spits en ga ze maar door. Het een is nog gekker dan het andere. Het lijkt me nodig dat daar eens een keer wat aan gedaan wordt. Ik heb een ernstige klacht over het programma VI-voetbal. Het is een schande dat die twee mensen, Johan Derksen en Van der Gijp, niks anders schutting worden door de eten laten vliegen. Het is een schande zoals die hippe vogel dat durft te doen. Nee, geef mij dan maar NOS 1. Dank u wel. Ik had het jullie in staat te gaan als programma's als kunststof... en ook het programma van Joost Evans, iets kunnen verdwijnen. Iemand die dat luistert, daar kan er wel iets voor in plaats komen. Ik dank u. Ik zat van de week te kijken naar Earthflight. Een prachtige documentaire over het leven in de lucht. En um, ik vroeg me toch af, hoe film je zoiets nou... Je kunt toch niet zo dicht en zo vaak en zo lang bij die vogels blijven vliegen met je camera. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat nou gemaakt hebben. Max Antwoordapparaat 035 677 6001 De laatste vraag gaan we dieper in. Hoe is dat gemaakt, dat programma Earthflight? Hoe zijn die bijzondere beelden tot stand gekomen? Regisseur Leonard Rutel Helmrich, goedemiddag. Goedemiddag. In 2010 winnaar op ITVA met de documentaire Stand van de Sterren. Objecten ja. vanuit de meest onmogelijke hoeken filmden. Ja, hoe zouden zou die beelden tot stand zijn gekomen? Nou, ik, ik heb ze bestudeerd en ik zag bijvoorbeeld kijk, de beelden van die ganzen. Dat is uh, iets wat al uh, vrij veel eerder, eigenlijk in de jaren tachtig, uh, is ontdekt. Bij iemand die een, met een Ultralight vliegtuig wat hij gedaan heeft. Hij heeft die ganzen, de eieren, uitgebroed. Zelf uitgebroed en bij die ganzen die hebben ze wanneer ze uitkomen oh. dan hebben ze de neiging om het eerste ding wat beweegt om dat te volgen omdat ze denken dat dat de moeder is uh, dus hij, heeft hij gezorgd dat hij um, hij eigenlijk de persoon is waarvan oh. de ganzen denken dat het de moeder is okay. en toen uh, is hij met zijn ultralight later, later toen ze konden vliegen kon oh. hij ze uh, volgen ja, en dus... mensen, zij ze de ganzen volgen hem dat is een de methode maar ja, er ja, zijn het... andere vogels er zijn ook andere vogels. De kleinere vogels, dat hebben ze ook onder andere gedaan in de uh, film uh, Super Sense in de jaren 90. Toen hebben ze een green screen gebruikt. Wat nou, een green that? screen, met vogels die vliegen, dat is moeilijk. Maar wel, je kunt het doen als je dat doet in een windtunnel. Dat is een methode wat, wat de mensen gebruiken uh, voor um, uh, het onderzoeken van, vliegen, van vliegende vogels. Um, hmm. Dat was een Engelse. Uh, nee, nee. Um, uh, dat is een, een uh, methode waarin de wetenschappers eigenlijk uh, uh, vliegende vogels onderzoeken. Ja, zeg maar, ik, ik om... heb het idee dat die vogels een camera op hun kop hebben. Ja, nou, dat zijn inderdaad sommige vogels die met een camera op hun kop en op hun rug zelfs. Uh, ik heb een opname gezien ja. van een gier die een leeuw benadert op die manier. Maar dat zijn van die hele kleine kamertjes, de cameraatjes die je tegenwoordig hebt. Die kun je namelijk op. Een vogelplanten, die zijn van die kleine kleinste GoPro. En um, er is ook een andere camera, Contour HD. En dat, is, dat zijn, hmm. hele, het zijn echt hele kleine lichte camera's. Ja. Die ook een hele hoge kwaliteit kunnen opnemen. Maar je, ik hoorde je net ook zeggen: het gaat om een, een groen scherm met windtunnel. Uh, uh, nou ja, gemaakt. Ja, het, het is niet, het is iedere, iedere shot is eigenlijk op een andere manier gedraaid. Uh, de kleinere vogels, die hebben ze. Met de windtunnel gedaan. Die is die ook niet vanuit uh, met camera's. Worden we dan niet een beetje, uh, althans voor mijn gevoel al een beetje, word je dan niet in de maning genomen als kijker? Want je hebt het gevoel dat ze met camera's rondvliegen. Ja, ja nou dat klopt ook. Ze vliegen ook met camera's Ja, ook, Maar, maar de camera's, in de windtunnel? Tenminste, als ja nee, de camera zelf. Uh, kijk, als je met de green werkt, dan moet je wel een vlucht, uh, uh, beelden hebben van. Van, uh, ...af vanuit de lucht. Nou, dat hebben ze opgenomen hmm. met een uh, uh, de, tegenwoordig de octacopters. Dat is een kleine, van die kleine handheld... Uh, ...nee, remote control uh, hmm. uh, helikopters. Waarmee je uh, precies die, ja, die kunt volgen. Even voor mijn, mijn helderheid. Um, ja. Word ik op het verkeerde been gezet en, en met de gedachte uh, aan het kijken gezet? Die vogels vliegen vrij rond met een uh, camera op hun hoofd. Terwijl het verhaal is: in windtunnels uh, worden uh, andere opnames uh, gemaakt die mij die illusie uh, geven. Ja, nou dat, kijk. In ieder geval is dat anders. He, de ene, de vooral grotere vogels, die vliegen met een camera op hun, uh, op hun schouder hm. vaak. Ja. Um, de. Kleinere vogels, die kun je geen camera's, of ja. klein ook weer niet. En die hebben ze even in hun gedaan. In ja. Dus dat vliegen. is niet echt hoe je het ook bent of keert. Niet echt zoals het gesuggereerd wordt. Niet echt zoals het gesuggereerd wordt, maar het is wel echt zoals vogels vliegen. Ja. Uh, de manier waarop, de, waarop, waarop het uh, in de werkelijkheid zou zijn. Maar moet ik me nou toch Tot min of meer in, moet ik me nou toch min of meer voelen als in de maling genomen? Of is het echt? Moet ik er anders naar kijken? Ja. Ik bedoel, bijvoorbeeld als je de, de, de, de scène ziet van die gier uh, met een camera op, wel op zijn rug, die gaat dan, die, die leeuw, dat benadert hij precies op de, op de manier oh ja. zoals hij in de werkelijkheid zou doen. Ja. Uh, nou, die, de, de, de windtunnels, ja. dat zijn alleen maar met die hele kleine vogels, uh, de spreeuwen en dergelijke die er die, die ook in zitten, hm. dat, die, die, die, die vliegen ook precies zo in de werkelijkheid. Ja. In maar het is windtunnel. dus ancenering op basis van te verwachten werkelijkheid? wat dat betreft. Hè? De, de, ja. Dat geldt voor ieder shot dan weer voor anders. Want dat je, ieder shot is een enorme voorbereiding... Mm -hmm. om het uiteindelijk dat precies te krijgen zoals je het wilt hebben. Ja. Dan nog één antwoord, ja of nee, op de vraag. Moet ik dat als kijker van tevoren weten... of moet ik me er gewoon aan overgeven? Je moet gewoon aan overgeven, dat is het beste. Goed. Ik dank je wel, Leonard Retel-Helmrich. Goed. Ja. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek... Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune. At ja. En als u een vraag heeft, dan uh, heeft Hans het uitgelegd. Hans Hogendoorn, is het echt of is het fictie? Vitesse in Arnhem tegen NEC met een stand van 2-1. En wat we zien, zien we dat ook, Richard. Ja, we zien ja. dat uh, Vitesse duidelijk beter is geoverd in deze wedstrijd. 58 minuten op de klok. De voorzet vanaf de linkerkant en dan heb ik het over een aanval van NEC. Maar de bal gaat voorlangs voor de voeten van Van der Velde die daar dus niet bij kon. Vitesse leidt, verdient, speelt beter. Het heeft denk ik ook wel een beetje te maken met die tweede gele kaart vlak voor rust toen Paulsen eraf moest. Ja, en dan zie je in de tweede helft dat Vitesse eigenlijk nog bepalender is dan uh, voorrust. Drukt NEC bij vlagen ver terug. En ik zie het uh, sommetjes in voor de ploeg van Alex Pastoor. Die heel gedurfd deze wedstrijd is uh, ingegaan. Achterin één op één. Maar nu toch een extra slot op de deur heeft gegooid aan het begin van de tweede helft. Met het uh, inbrengen van Michel Breuer. Dat is ten koste gegaan van Melvin Platje. Dus een uh, spits eraf, een verdediger erbij. Het zal moeten komen denk ik van bijvoorbeeld een standaard situatie. Nu misschien de corner van George wordt getrapt, weggehaald met het hoofd door Kasia, opgevangen door voor... maar dat uh, lukt niet, dan opnieuw ingebracht via Breuer. Bal aan de zijkant, maar die bal gaat mee hoor, over de achterlijn. Vitesse leidt op dit moment heel verdiend na 59 minuten... in de Gelderdoom met 2 tegen 1. Dexelmond Judoka, op weg naar de Spelen van Rio. En uh, ondertussen ben je hem bezig met de studie geneeskunde? Ja. Ja, die heeft de enige vertraging opgelopen, de alder gesport. Ja, tuurlijk. Uh, je bent uh, heel vaak van huis en uh, geneeskundige studie... waar je heel vaak thuis moet zijn, uh, practica's moet volgen en tenta's moet doen. En daar ben ik nu mee bezig eigenlijk. Ja, en heb je die achterstand na uh, Londen een beetje kunnen ja, inlopen? Ik denk dat ik die achterstand uh, van Londen en Peking dat ik die nooit kan inhalen. Nee. Dus, uh, Wanneer ik wil je klaar gewoon... zijn? ja eigenlijk uh, wel voor Rio, maar ik weet niet of dat gaat lukken. Met, en wat ben je dan als je deze studie doet? Dan erop ben je, je basisarts. En, en wat mag en, je dan? Dan mag je nog vrij weinig. Uh, je moet sowieso doorstuderen als je nog uh, voor een uh, ja, voor een echte uh, titel. Dus als je huisarts wil worden, moet je nog uh, vier jaar en uh, verpleeghuisarts nog twee jaar. Dus dat, dat hmm. ja. Je moet nog verder studeren. Ja, ja. Heb je al een gedachte in het hoofd. wat je zou willen gaan doen? Um, ja, misschien uh, iets met revalidatie. Uh, revalidatiearts zou ik misschien willen worden. Uh, Sportarts, leek me wel wat. Um, huisarts misschien. Maar ik loop nog koopschappen. dus dan, uh, ja, dan ga ik, ik kom ik zoveel dingen tegen. Maar wie weet, het zit er dan nog wat Ja, wat heeft jou bewogen om geneeskunde te gaan doen? Ja, weet ik eigenlijk niet. Sinds ik klein was, uh, ja, wou ik al dokter worden. En. Uh, ik vind, het, ik vind het nog steeds een ontzettend, ontzettend interessant vak en uh, ja, nee kan ik er niet van maken eigenlijk. Nou ja, je moet, nou ja, je moet ook in, in lijken snijden in je opleiding. Ja. Heb je het al gedaan? Ja, ik heb in lijken gesneden. Ja. Ja, ja. Zo, als je begint met dat practicum denk je ja, ik ga iemand snijden. Uh, maar ja, in, de, in de eerste minuut ben je geschokt maar in de tweede minuut, tenminste thans voor mij uh, ja dan is het gewoon uh, je valt ja, niet helemaal. flauw of zo? er zijn wel een paar mensen die wel eens ja. onwel worden maar ik had er vrij weinig last van ja, nou oh, ja je, je gaat in iemand snijden en wat kom je dan allemaal tegen? Ja, wat zie jij dan? Ja, als je in die, die lijken zijn die zijn uh, ja, behandeld en er zit bijna geen bloed in. Dus dat maakt ja. het ook iets minder eng. Dus wie weet, uh, als ik hier misschien de volgende keer zit, heb ik misschien in iemand gesneden. Echt een levend persoon. Dat is denk ik toch wel echt iets anders. Ja, maar ja, je ziet uh, spieren en alles. Uh, ja, dat, je dat tegen. vind ik eigenlijk wel interessant. Want uh, ja, als sporter ben je natuurlijk heel veel bezig met spieren. En. Um, ja, dan zie je opeens hoe ze er echt bij liggen in, in, in hun lichaam. En uh, ja, wat er allemaal bij komt kijken, hoe het precies eruit ziet... Uh, wat er omheen zit, ja, dat vind ik wel, wel boeiend. Ja, zeg maar, dat, is dat allemaal... Ik bedoel, je hoeft me de financiële details niet te vertellen... maar geldelijk op te brengen, want je moet en studeren en, en judo. Kijk, een voetballer verdient, als die een beetje goed is... een salaris waar je u tegen zegt, maar... Ja. Jij moet het toch ook maar allemaal bij elkaar zien? Ja, ja dat is heel, helaas is dat zo dat uh, ja, voor, voor uh, je uh, niet heel veel geld uh, in de pot zit. en uh, ja, als ik, uh, ja, Als ik gewoon nu zou afgestudeerd is, dan zou ik veel meer geld verdienen dan uh, met wat ik nu doe. Maar ja, ik doe dit voor mijn passie. En uh, toch sporten ben je maar een bepaalde nou, periode. Maar nou, de kleine moet ook eten, straks. En de kleine moet ook eten. Dus, maar gelukkig ja. heb ik een vrouw die uh, afgestudeerd uh, baasarts is. Ook al. Dus, uh, die, uh, ja, die, daar, daar, daar, daar redden we het wel mee, geloof ik. Theo Huizinga, goeiemiddag. Goeiemiddag. De oud-elftal-begeleider van FC Groningen. Nu uh, uh, even uitgeschakeld. Hè? Gaat het? Ja, gaat het gaat, gaat het ietsje de goede kant op. De ontsteking en de, en de alvleesklier is, uh, is wat teruggelopen. Dus uh, ik zit nu weer onder de 100. Dat, ik, ik, ik, boven, ik, roep, ik roep even de arts, uh, bijna arts Elmond uh, erbij. Wat <laughs> heeft hij nou? Uh... Ik, ik, ik heb. Een ik, ik heb een uh, oh. aanval gehad dinsdag. Ach. Jeetje. En okay. op een of andere manier is er. Is, is er Elmond arts? Ja, bijna. En nog een paar jaar. Oké. Okay. En, en er is volgens de doktoren waarschijnlijk een steentje in een van die gangen gekomen. En Joep. daar dicht bij de alvleesklier, En dat zit heel dicht bij elkaar. Ik ben ook al bijna arts geworden hoor. Ja, ik hoor het. En, uh, en daar is dan uh, op dinsdag toen ik opgenomen werd. Toen was er nog geen mm. ontsteking. En de volgende morgen wouden ze dat steentje mm. daar weghalen. En. Uh, ja, in de tijd van 12 uur is daar een ontsteking aan de, aan de alvleesklieren bij, uh, bijgekomen. Ja. En uh, ja, dat heeft zoveel pijn veroorzaakt. Ja, je ja. Ja, ja, bent ben bijna arts, maar hij weet, uh, Dex Elmond, ho hoe je dit soort dingen bestrijdt. Uh, hij komt er wel weer bovenop, denk ja, je, Dex. Ik ja, voor klinkt al wat beter aan de ja, betere handen. Dus voor ja. mij komt het goed. Ja, maar ik weet oh. wel dat het al heel veel pijn doet. Dit. Ja, ik heb inderdaad geluk gehad dat, uh, dat uh, mm -hmm. twee dagen ging het uh, ging eigenlijk een beetje omhoog. En op vrijdagmorgen ging het... Uh, mm -hmm. Ja, iets van 30 naar beneden en, en, en, en van, van zaterdag op zondag is het met 60, 70... Theo, jaren... stop, stop, stop. Ik, ik geloof het allemaal wel. Mm -hmm. Oké. Okay. <laughs> nee, ik wil even... Hij heeft jouw boekpresentatie, hè? Je hebt een boek geschreven, jouw biografie, jouw laten ja. schrijven, hè? Je hebt het verhaal ja. verteld over je wederwaardigheden bij Groningen. Dat is een beetje in het water gevallen nu. Ja, dat is in het water gevallen. Ik had een uitstekende vervangen die mijn boek ja. in ontvangst heeft genomen... Met mijn grote vriend uh, Ron Jans, waar ik uh, acht jaar fantastisch mee heb samengewerkt. Ja. En uh, die is vanmorgen in het ziekenhuis geweest en die heeft mij het boek overhandigd. Waar Louis van Gaal en uh, Ron Jans samen wat ingezet hebben. Ja, en uh, je, je schrijft in dat boek over jouw jaren bij Groningen. Hè? Tussen wanneer en wanneer moet je dan ongeveer uh, lezen? Uh, 76, uh, 76 uh, 1976 tot ja. en met 2000. Uh, ja. ja, en daarin onthul je ook... Uh, alles. Alles, hè? In het privéleven, alles. Oh, ja. Ik heb ja, ja. alles op straat gegooid. Echt waar? Ja. Ja, nou nee, nou ja. lacht hij maar. Ja. Ja. Maar je hebt ja. ook de zwarte kantjes uh, uit de tijd van uh, voorzitter Renze de Vries. En uh, ja, de belastingtoestanden. Uh, ja. Ja, ja, dat vind ik. Ja, Fjord Affaire, overlijden van Sixten Rovina. Uh, vechtpartijen met partijen uh, met en Vrede in de Ach. Kleedkamer. Ja, dat, dat soort verhalen allemaal. Maar ook, uh, ook veel wat ik zelf beleefd ja. heb. Met de, met de trainers en uh, ja, de, de, uh, ja, ik moet hm. zeggen, uh, het zag er leuk uit, het boek. Ja, maar je kan bij uh, be Betere Gezondheid gewoon weer op de tribune gaan zitten zonder dat je denkt: uh, ik ben hier misschien niet zo welkom als voorheen? Nee, nee? nee ik ben welkom hoor. Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, kijk, ik ben, ik, jij ken mij ook wel. Kijk, ik ben geen jongen die mensen uh, tot, de, tot de bodem afzaagt. Nee. Zo zit ik dus niet in elkaar. Dat is mijn stijl niet. Ik bedoel, en, uh, helemaal niet uit de ruif uh, waar, je, waar je gegeten hebt... om, die, uh, om daar uh, uh, uh, die, die club de grond in te, nee. te boren. Het is mijn club. en Ik heb er fantastische jaren gehad. Ja, en ik heb ook geen reden om, om dat nee. te doen. Dat, nee. zit, dat, zit, dat zit niet in mij. Dus uh, nee, ik ben er altijd welkom. Theo, ik wens je een, een spoedig herstel. En uh, ik hoop dat uh, veelvuldig naar je boek wordt uh, gegrepen. Dankjewel, jongen. Jullie ook daar. Sterkte daar in Groningen. Dank je, doeg, doe, doe. Theo Huizinga, ja, die heeft wat uh, zondag op de bank gezeten, hè? We ja, lijken ook, ja. Ja, Dex Elmond. Uh... Er uh, is nog een aanvulling gekomen die Earthflight-beelden uh, uh, en zo. Volg jij dat soort natuurseries? Nou, ik ben wel fan van uh, David Attenborough. Van de Earth, de grote man natuurlijk. Uh, ik kan er echt gewoon prima uh, op de zondagje uh, naar kijken. En dan langs op de bank gewoon echt heel relaxed. Uh. Ik ben er wel fan van, ja. De laatste aflevering uh, zegt Oscar Martijn. Die reageert op het gesprekje met uh, de, de regisseur uh, zojuist. Uh, Oscar Martijn zegt in de laatste aflevering van Earthflight worden al film, filmtechnieken. Uiteengezet en uh, toegelicht. Dan weet je ook hoe geavanceerd men gewerkt heeft en uh, hoe dat met windtunnels en zo uh, zit. Jij gaat naar Rio, daar ga je op voorbereiden, de speler van over vier jaar? Hey, ik ga volgend jaar dan naar Rio. Wat ga je doen? WK uh, oh, Judo, judo is, in, ja. is in Rio, geloof ik. Nee, maar uh, wekken gewoon uh, per jaar, uh, kijken hoe het gaat. Uh, maar in principe ben ik erbij uh, in Rio. Uh, maar je weet maar nooit of je een grote blessure oploopt en hoe het dan loopt. Ja, want uh, je kunt het opbrengen hè? Na, na de afloop van deze op zich teleurstellende spelen voor jou. Ja, ja, ja, ja. ik kan het wel opbrengen, denk ik. Uh, we zijn nog niet eens begonnen, maar ik ben wel goed. Ik heb me goed ontladen de afgelopen tijd, uh, leuke dingen gedaan. Dus ik denk dat ik de komende vier jaar uh, gewoon weer de ja. kaart aan de bakken kan. Ik vraag me altijd als buitenstaander af waar haalt een sport er toch weer de, de energie en het elan vandaan om over die spelen die net achter de rug liggen, al te kijken naar de volgende. Dat je dat kan opbrengen. Een Periode van vier jaar praat je over. Ja, ja. Ja, eigenlijk, ik kijk niet per se helemaal naar vier jaar Ik pak het per jaar aan. Ik kijk nu nou gewoon naar de volgende WK of de EK. En zo, uh, ja, eigenlijk leven wij eigenlijk van EK naar WK naar spelen. Dat is, dat is het. Uh, heb je nog hulp van je broer? Want die is psycholoog, geloof ik, hè? Uh, ja, die is afgestudeerd, afgestudeerd psycholoog. Ja. Maar uh, ja, ik denk niet dat hij hem echt als een, uh, als een case ziet of zo. Uh, als een uh, zaak, maar gewoon als broertje en, uh, daar praten we erover en uh, het komt allemaal wel goed. goed. Ik wens je een mooie zondag. Wat ga je doen? Ik, oh, je... Ga, ik ga naar de prenatal, geloof ik. En ik ja. ga met familie wat, uh, wat rustige <laughs> avondje uh, doorbrengen. De ver vol maken. Ja, ik denk ja. het wel. Ja, dat nou, is wel handig. Mooie zondag samen ja. met je uh, partner. Dank dat je hier wilde zijn, Dex ja, Elmond. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Graag. Leuk. Het was leuk om je te hebben hier op de perstribune. En als u zegt, uh, uh, ik wil meer weten van dit programma... kijk op deperstribune.nl. Zometeen uh, het vervolg natuurlijk van Vitesse NEC... bij de collega's van Langs de Lijn. Tussenstand is 2-1 en er is nog wel een dikke twintig minuten te voetballen. Ik wens u een mooie zondag. Hé, hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Het kabinet zal een verzoek... excuses. Het kabinet ziet in de CBS-cijfers over de economie... geen aanleiding om het beleid aan te passen. Excuses, er zit een, een kriebeltje in mijn keel. Een woordvoerder van Financiën zegt er vooral een bevestiging in te zien... <coughs> dat de economie is waar weer verkeerd. Ik neem nog een keer een slok water en dan hoop ik dat het lukt. Ik begin het bericht even opnieuw.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 Vanaf dat moment gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog en wordt dan voor iedereen anders. Kijk op www.rijksoverheid.nl schuine-AOW om precies te zien wanneer u recht heeft op AOW. Altijd NRC lezen. Het kan nu een iPad of iPad mini bij NRC Handelsblad of NRC Next vanaf 2995 per maand. Ga naar NRC.nl iPad.